11 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Twee psychiaters en twee handlangers hebben mogelijk 1600 mensen onterecht aan een persoonsgebonden budget of uitkering geholpen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van het strafdossier.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 Organisatoren van sportwedstrijden hoeven niet mee te betalen aan de politiekosten. Veel andere commerciële activiteiten krijgen wel een rekening van de politie. Het blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten. In het regeerakkoord stond al dat het kabinet zou komen met plannen om de veiligheidskosten voor commerciële evenementen door te berekenen aan de organisatie. Opstelten heeft dat nu uitgewerkt. Kern van zijn voorstel is dat organisatoren de evenementen zelf in goede banen moeten leiden, bijvoorbeeld door beveiligers of verkeersregelaars aan te stellen, voor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 Bij het blussen van de brand vorig jaar in een parkeergarage in Haarlem... is de veiligheid van brandweermensen in gevaar geweest. Dat concludeert het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid... dat de bestrijding van de brand heeft onderzocht. Door slechte onderlinge communicatie en gebrek aan leiding... gingen brandweermensen naar eigen inzicht handelen. Daardoor stonden ze in de Haarlemse garage te blussen... terwijl er instortingsgevaar was. De brandweer zegt naar aanleiding van het rapport... kritisch te gaan kijken naar trainingen over leiding en coördinatie.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 Bij rellen in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn meer dan duizend mensen gewond geraakt. Vannacht braken er onlusten uit en ook overdag kwam het herhaaldelijk tot rellen. Een betoging van nabestaanden van slachtoffers van de Egyptische opstand... liep om onduidelijke redenen uit de hand. Daarna sloeg het protest over naar het Tahrirplein, waar demonstranten hervormingen eisten... en het aftreden van het hoofd van de militaire raad. Betogers gooiden met stenen en brandbommen naar agenten... en de politie gebruikte traangas.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 Vannacht droog, morgen afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van de ochtend ontstaan buien. Ook middags kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. Vrijdag zonnige periode, maar ook een enkele bui. In het weekende neemt de kans op buien af. Tot zover het NOS-journaal. Awb verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Utrecht... is bij het knooppunt Everdingen de verbindingsweg dicht. Dat is in verband met wegwerkzaamheden. En op de A8 Zaandam richting Amsterdam is bij Zaandijk de oprit dicht. En dat komt door een ongeluk. Tot zover, dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. nacht, vrienden.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 Ja, Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. Geen gewoon oog, u hoorde het al, ook aan het begin. We hebben een koor, maar het zijn eigenlijk politici. Het is een parlementair slotdebat met politici... van wie we het komend jaar veel denken te gaan horen. Voor het gemak de politici van morgen genoemd. Nieuwe Kamerleden, door onze politieke redactie gekozen... op hun persoonlijke kwaliteiten en niet op hun partij. Het zijn PVV'er Roland van Vliet, PVDA'er Ronald Plasterk... VVD'er Janine hennes Plasgaard en d zestiger Kees Verhoeven. Welkom, alle vier. Um, wie denkt u, de luisteraar, dat een prominente rol gaat spelen... in het politieke debat komend jaar? Daarover kunt u zich uitspreken via Twitter, het oogopmorgen... via de mail oog.nos.nl... of via ons blog met het oogopmorgen.nl. Uh, inmiddels zijn er honderden reacties al binnengekomen. Niet dat het een heel eerlijke competitie is, moet ik er eerlijk bij zeggen. Uh, want uh, uh, mevrouw Henders en de heer Verhoeven die hebben hun hele achterban, <laughs> achterban al zo'n beetje gemobiliseerd. Vinden jullie het zo belangrijk om te winnen, Verhoeven? Nou ja, ik vind dat als je uh, als politicus uh, de kans hebt om een uh, prestigieuze prijs te winnen, <lacht> dat je alles in het werk moet stellen om dat te doen. Als je als politicus geen campagne voert, dan uh, ben je geen goede politicus. Dus vandaar dat we in ieder geval op Twitter alles uit de kast hebben getrokken. En dat geldt ook voor u? Nou ja, de achterban mobiliseren is natuurlijk wel, als het goed is, een kwaliteit van een politicus of politica. En uh, het is ook gewoon vooral heel leuk, omdat het daarmee de kracht van social media, in dit geval Twitter, laat zien. Ah, goed, nou, daar kunnen de andere twee dus wat van leren. Plasterk niet getwitterd hè? Nee, ik ben heel druk, druk geweest met de Griekse crisis, eerlijk gezien. Oh ja. ja, twittert u überhaupt? Nee. Dat, uh, Kijk, nee. daar gaat het al. Ja, dat, in het kabinet vorige keer was Maxime Verhagen begonnen mee. En, en uh, mijn zonen zeiden, joh, dat is iets voor, uh, voor zeiden ze tegen mij voor oude mannen. En dat heb ik niet als aanmoediging bezwaard. De zonen zeiden, dat is iets voor oude mannen, wat een rare zonen. Ja. Nou, ben ik ja, wel benieuwd dus het, hoeveel nou, jij in leeftijd nou, verschilt voor Maxime van Maxime Verhagen dan. Nou ja, is ja, ja ook, okay. En Van Vliet twittert u? Nou ja, sinds één dag. Dat is het is sinds één dag. Fantastische ervaring. <laughs> nou, en Ik heb al één volger. Nou, dat is bijzonder. Ja, ja ik, dat heb, is, nou, ik, nou, ik heb ook een tweet eruit gestuurd over dit programma. Maar dat heeft nog dat geen je... uh, respons <coughs> gekregen. Nou goed, het verklaart in elk geval de ijselijke stilte vanuit jullie achterban uh, op onze... <laughs> <laughs> we zullen kijken of dat zo blijft. Gelukkig Wij hebben we een nodig. vakjury overigens. Ja. Uh, presentatietrainer Judith Bos zal u alle vier aan het eind van de uitzending beoordelen op uw... Presentatie. En politiek commentator Mark Chavan van NRC zal u beoordelen op de inhoud. U bent gewaarschuwd. Maar goed, eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 29 juni. We hebben het er even op moeten wachten, maar Griekenland heeft een belangrijke stap gezet om van de rand van de afgrond vandaan te komen. 298 nou u hoort, het. het Griekse parlement heeft met een nipte meerderheid voor een radicaal bezuinigingsplan gestemd. Ook komen er belastingverhogingen en worden staatsbedrijven verkocht. Goed nieuws zou je denken, maar onze minister De Jager had ook niet anders verwacht. Ik ging er wel van uit dat die Grieken dit uh, gingen doen. Hoe moeilijk en hoe zwaar en hoe pijnlijk die bezuinigingen ook zijn. Linksom of rechtsom is het de enige weg die Griekenland kan bewandelen. Nou, daar denkt de Griekse bevolking heel anders over. In Athene kwam het tot een confrontatie tussen een boze menigte en de oproerpolitie. Ook de afschermhekken moesten het ontgelden. Ook in Den Haag werd gedemonstreerd vanwege bezuinigingen. Deze keer ging het over een korting op de geestelijke gezondheidszorg van 600 miljoen euro. De boodschap van de 10.000 demonstranten was duidelijk. Ook mensen met een psychische aandoening zijn oké. Okay. Ik ben Peter. De Peter is oké! Okay. Ik ben Mitchell! zo! Juist vandaag kwam een rapport uit waarin staat dat de instellingen... door de bezuinigingen geen noodzakelijke investeringen meer kunnen doen. En dat zou desastreus zijn, zegt GGZ Nederland. Dit rapport laat zien hoe ontzettend kortzichtig dit beleid van het kabinet is. Want men kijkt alleen maar wat kunnen we morgen wegschrappen. En men kijkt niet naar wat kost het overmorgen aan nog veel meer schade... en nog veel meer geld. Dat was Marleen Bart. Over schade gesproken omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen. Sommige plekken in het land werden de afgelopen nacht getroffen. Door noodweer. Het was het gesprek van de dag. Schade aan het huis, schade aan de auto. Het is gewoon een puinhoop. Het was verschrikkelijk. Het lijkt wel een horrorfilm, man. Ja, het lijkt wel de Discovery, waar je zo ziet. Het waaide, het stort, regende, het hagelde. En mijn lieve oude autootje ligt helemaal in ruzement. Ik heb nou ineens een Cabrio altijd al willen hebben. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen werd gelezen door Trudy Vendrich. De SP gaat de achterban via crowdsourcing een directer invloed geven op het dagelijkse politieke werk in de Tweede Kamer. Crowdsourcing is het benutten van de kennis van de massa. In de Volkskrant noemt SP-leider Romer het experiment dubbel en dwars geslaagd. Bezoekers van de SP-site konden besparingstips voor de gezondheidszorg aanleveren. Nummer 1 is de suggestie dat apothekers worden verplicht om niet gebruikte, nog dichte medicijnverpakkingen en incontinentiemateriaal weer terug te nemen, zodat het voor andere mensen kan worden gebruikt. De top van uitzendbureau USG People krijgt bij een eventuele overname een fikse beloning die ver boven de code tabaksblad uitkomt. De aandeelhouders hebben meer ingestemd dat de bestuurders bij een overname... een vergoeding krijgen tot maximaal drie keer het bruto jaarsalaris. Het personeel op het hoofdkantoor van USG People in Almere... is woedend, meldt de Telegraaf. Van de 400 werknemers zitten er 78 op de schopstoel. De inkrimping zou de kans op een overname vergroten. Voor de topbestuurders is dat alleen maar gunstig. Reizigers in de stoptrein van 22 uur 2 van Den Bosch naar Utrecht... hebben gisteravond een zowel hilarisch als angstig avontuur beleefd. Op de website van de Volkskant is te lezen dat de sprinter na het noodweer als een van de eerste weer zou gaan rijden. Stopt deze trein ook in Culemborg, had er een passagier nog aan de conducteur gevraagd. De conducteur stelde de man gerust. Maar al bij Geldermalsen ging de verlichting uit. In Culemborg werd niet gestopt en met een flinke vaart denderde de trein ook langs de andere stations, inclusief de eindbestemming Utrecht. Op allerlei knoppen drukken of aan de noodrem trekken niets hielp. Op een rangeerterrein kwam de trein na anderhalf uur eindelijk tot stilstand. En daar werden de passagiers door verbaasde schoonmakers ontdekt. Ja, volgens de NS was de machinist verkeerd geïnformeerd. En dacht hij dat de trein leeg was. Deze nee. onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De nou, veel hilariteit al hier. De stemming zit er goed in. We gaan beginnen aan het parlementaire slotdebat. Uh, uh, dat ik u zojuist aankondigde. Met vier politici van morgen. Dat zijn nieuwe Kamerleden die geacht worden straks. Het debat te gaan beheersen. Het startschot wordt gegeven door de politiek redacteur van het oog, Wilma Borgman. Met een analyse van hoe het eraan toe gaat in de politiek op dit moment. Wilma. Clary, volgens mij gaat het in de politiek deze dagen grofweg over drie dingen: geld, geld en geld. En cruciaal daarbij is het woord 18, als in 18 miljard euro. Iedere bewindspersoon die moet uitleggen waarom er wordt gesneden in de begroting, hanteert dat getal. Als een soort natuurramp, een gegeven waar niet aan valt te ontkomen. Het is nou eenmaal zo. En dus worden bezuinigingen niet zozeer inhoudelijk gemotiveerd als wel van kwantitatieve argumenten voorzien. Het zijn er te veel, het wordt te duur en dus moet het minder. Defensieuitgaven, persoonsgebonden budgetten, kunst- en cultuurinstellingen, kinderopvangsubsidies omroepen ambtenaren en ministeries. Wie grote bedragen gaat bezuinigen en weet dat dat in de samenleving... voor onrust zorgt, zou zich verplicht kunnen voelen... verplicht moeten voelen misschien wel... om ons, kiezers, burgers, uit te leggen wat de bedoeling is. Waarom we beter worden van 18 miljard bezuinigen. Waarom het onderwijs aan kinderen beter wordt... als er straks meer kinderen met een handicap tussen andere kinderen zitten. Waarom de landsverdediging ook wel met 12.000 militairen minder kan waarom iemand die nu nog een PGB heeft beter af is in een instelling... en waarom de omroepen betere programma's gaan maken... als ze 200 miljoen moeten inleveren? Kwalitatieve argumenten, argumenten dus. In plaats van te verwijzen naar die, komt u weer, 18 miljard. Maar waar blijft die uitleg? Waar blijft het grote verhaal? Of is dat grote verhaal daar eigenlijk wel? Het verhaal van bijvoorbeeld het CDA? Want wat is de diepere gedachte achter deelname van de Christendemocraten... aan deze coalitie, behalve dan die 18 miljard? Het begint voor het CDA wel erg dringend te worden om een nieuw verhaal te formuleren. Vinden ze kennelijk zelf ook. Zie de reden van Maxime Verhagen van gisteren. Want waar laat het CDA zien dat dit kabinet voor hen meer is... dan een manier om een interne discussie te beslechten? Bij de PVV dan. Nou, voor Geert Wilders en de zijne is het simpel. Die 18 miljard is de prijs die wordt betaald... om vooral op integratie- en asielbeleid zaken binnen te halen. Om de ene verkiezingsbelofte te realiseren breken ze een andere. Het is jammer dat het moet en heel erg voor die pgb'ers. Maar ja, we hebben geen keuze. We moeten wel om iets anders te bereiken. En waar blijft het verhaal van de oppositie? Emil Romer staat wel bij iedere demonstratie vooraan... om boete te roepen naar het kabinet... maar zijn alternatieven krijgt hij maar niet over het voetlicht. En waar staat de PvdA eigenlijk nog voor? Hebben ze daar al tot zich door laten dringen... dat ze inderdaad niet gaan regeren... maar dat ze wel de machtigste oppositiepartij sinds jaren kunnen worden... En wat is het verhaal van GroenLinks? Waarvan we ooit dachten dat het een pacifistenclub was... maar waar ze tegenwoordig voorstander zijn van allerlei missies naar oorlogsgebieden. D66 dan. Ook daar zijn ze zoekend. Want hoe profileer je je tegenover een kabinet dat bezuinigt... als je zelf nog veel meer wil hervormen? Zelfs de ChristenUnie weet het allemaal niet meer zo goed. Ook daar willen ze meer kleur en herkenbaarheid. En misschien kun je zeggen dat voor de VVD die 18 miljard het grotere verhaal is... Want daar wordt al een paar jaar ieder politiek thema financieel gedefinieerd. Of het nou over files of asielzoekers gaat, de vraag is vooral... hoe worden we er economisch beter van? Mark Rutte doet nu wat Geert Wilders de vorige periode deed. Hij bepaalt de agenda en andere partijen volgen die agenda. Er is geen verschil van mening over het principe dat er bezuinigd moet worden. De discussie gaat over maatvoering, over tempo en over doel. Maar niet één partij slaagt erin met een eigen thema... de discussie naar zich toe te trekken. Het is vooral een wedstrijdje boekhouden aan het worden. En wie het politieke krachtenveld zo overziet... moet wel tot de conclusie komen dat de politiek in een gebrekkige tijd leeft. Er is niet alleen gebrek aan geld, maar ook een gebrek aan visie. Al oh dus, Wilma Borgman. Nou, laten we maar eens kijken. Het viel mij overigens op. Uh, twee van mijn vier gasten, die maakten aantekeningen. De andere twee niet. Uh, Hennis Plasgaard en uh, Plasterk, die maakten aantekeningen. En Verhoeven en uh, uh, Van Vliet niet. Um, waarvan acte. Uh, klopt het, uh, Roland Van Vliet, wat Wilma zegt... dat de VVD de politieke agenda bepaalt? Voor een stuk klopt dat. Omdat ze de grootste partij zijn en omdat ze de premier leveren. En ik denk dat het een krachtige premier is die ook echt leiding geeft aan het kabinet. Dus dan bepaal je vanzelf voor een deel de agenda. Maar, ja. maar niet, niet, niet alles natuurlijk. Nee, maar ze, ze vergeleken het met uh, toen u nog helemaal niet uh, um, um, gelieerd was aan de regering, zal ik maar even zeggen. Namelijk toen u echt nog in de oppositie zat en u toen blijkbaar wel in staat was om de politieke agenda te betalen met het asieldebat. Dat is helemaal verdwenen. Het gaat nu alleen nog maar over de economische Zaken, laat ik maar zeggen. Nee, dat ben ik zeker niet met u eens. Het gaat over een heleboel dingen. Met Wilma, delen. hè? Met Wilma. Ja, oké. Okay, ja. ik, ik ben het er niet mee eens, want. Uh, <laughs> door de gedoogconstructie die we nu hebben, uh, hebben we onszelf als PVV in een prachtige positie gemanoeuvreerd. Soms zijn we het met het kabinet eens, of vaak, hè, als het in het gedoogakkoord staat, soms niet. Dan zoeken we de uh, panden met de oppositie. Dat is een prachtige vooruitgang voor het dualisme in de Kamer. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus wij bepalen de agenda zeker nog steeds mede. Wat vinden de anderen daarvan? Nou, ik, ik vond de analyse van, uh, van Wilma Borgman op zich wel uh, aardig. Alleen op een gegeven moment uh, zei ze toen het over onze partij uh, toevallig even ging van ja, wat wil je, uh, uh, wat kun je nog doen uh, als je zelf nog meer wil hervormen uh, dan dit kabinet wil bezuinigen? En toen dacht ik ja, hervormen en bezuinigen, dat zijn twee totaal <tus> verschillende dingen. En ik denk dat dat ook wel een antwoord is op de vraag als het gaat over... ja, gaat het nou alleen nog maar over geld? Dan denk ik nee, het gaat over een idee van ja, wat moeten we met dit land doen? En ze uh, zei er iets bij hè, dat u geen profiel om die reden kon vinden. Nou, dat, dat profiel, dat zit hem natuurlijk in het feit dat, degene, uh, dat de dingen die je nu wil doen, de grote veranderingen doorvoeren, uh, de woningmarkt, uh, de arbeidsmarkt, dat daar nu juist stilstand op is. Dus het profiel moet komen uit het feit dat op een gegeven moment dit kabinet gaat inzien dat er wel degelijk wat moet gebeuren. En dan gaat het wat mij betreft niet alleen meer om geld, dan gaat het echt om de toekomst van Nederland. Dus ja. uw profiel hangt af van of het kabinet naar u luistert? Nou, ik denk dat wij in het verleden hebben bewezen... dat onze uh, ideeën over Nederland... bijvoorbeeld, wij waren de eerste partij in 2006... die zei, Goh, misschien moet de pensioenleeftijd omhoog. En nu is dat een, een gegeven wat iedereen omarmt. Dus in die zin hebben wij een ja. heel duidelijk profiel. Iedereen in zin vergeten van, dat het van D66 kwam. Nou, Dan moet je wel heel lang wachten voor dat profiel. Daarom breng ik het nu nog even in de herinnering. Uh, <laughs> uh, en, en dat is denk ik <laughs> ja. ook uh, prettig om het zo te kunnen ja. doen. Oké. Okay. Um, um, Ronald, uh, Ronald Plasterk, daar gaat het al. Roland, Ronald, dat gaat de hele avond misgaan. Dat kun, kan ik u nu al wel zeggen. Maar Goedio. ik heb het nu over Ronald ja. Plasterk... Uh, Um, vindt u dat het klopt wat Wilma zegt over D66, dat ze geen profiel kunnen vinden? Onder andere omdat ze eigenlijk nog meer willen hervormen dan uh, de VVD eigenlijk. No. Nou, ik vind dat D66 goed bezig is. En uh, ja, ze moeten hun eigen profiel maar, maar vormen. Ik dacht dat dat wel aardig uh, lukte. Dat, dat pecht tot in het verleden. Nu ook mijn collega financieel woordvoerder uh, Wouter Koolmees is heel, heel aanwezig. En uh, dus, dat, uh, ik vind het. Dat dat nou, meneer Verhoeven, als, als, ik, als, aan ik, als die ding Als ik over, over die 18 miljard, wat er werd gezegd: het verschil is eigenlijk alleen nog maar over het tempo of over de maatvoering. Maar in ieder geval, voor mij is ook een groot verschil wie uiteindelijk. Uh, het gelag betaalt. Dus of als er bezuinigd moet worden... waar dan de rekening terecht komt. Mm -hmm. Ik vind ook het aspect van eerlijk delen, inkomensverschillen... Dat, dat moet wel genoemd worden. En daar zitten echt grote verschillen. Ik heb gisteren bij de voorjaarsnota er even bij gepakt. En dan zie je elke keer het patroon... Um, dat de achteruitgang is het grootste bij de minima... is ietsje minder groot bij, bij modaal. En, en de mensen bij twee keer modaal en hoger... die zitten het beste... Ja, en dat kun je echt anders doen. Dat is een kwestie van verdelen. Ja, uh, klopt het wat Wilma zegt over de PvdA, uh, Janine Hennis Plasgaard... dat ze nog steeds een oppositierol niet onder de knie hebben? Ja, dat is altijd heel makkelijk om te gaan schieten op collega-partijen. Ja. Uh, dat uh, vind ik eerlijk gezegd niet zo netjes. Het is helemaal aan de PvdA om het eigen profiel neer te zetten. Wat ik wel, uh, waar ik wel van mening van, uh, ben... is dat visie en vergezichten over hoe het land eruit zou moeten zijn... dat is natuurlijk prachtig, maar wil je daar concreet invulling aan geven... dan moet het huishoudboekje van het land op orde zijn. En dat is waar dit kabinet allereerst dus mee bezig is. Zorgen over, ja. dat de financiën onder controle zijn... en dan verder invulling geven ja. aan prachtige visies en vergezichten. M maar wat, wat Wilma beweert is uh, niet zozeer dat dat, dat dat niet zo zou zijn... maar dat daarmee de visies en vergezichten er helemaal niet meer uh, van komen. Dat het echt alleen nog maar gaat... in de eerste, tweede, derde, vierde en laatste instantie... over dat boekhoud, uh, over dat huishoudboekje. Ja, kijk, het is aan, uh, aan de oppositie met alle respect... om met alternatieven Aha. te komen die uh, uh, gedragen worden... ook door de Nederlandse bevolking. Wat duidelijk wordt, is dat men uh, heel, beslissingen als pijnlijk ervaart... maar dat er ook steun voor is. Het is echt... Uh, versus keuzes maken. Er worden nu keuzes gemaakt. Daar is niet iedereen uh, altijd even blij mee. Maar het is wel duidelijk, de boodschap is helder. Mm, en dat siert het keuzes. kabinet. En dat wordt gedragen door op dit moment een meerderheid in Nederland. Nou, op het hoger niveau Verhoeven. is het, het kaasgaaf. Want dit kabinet maakt nou juist geen enkele keuze... op de grote onderwerpen die echt a, veel geld op zou kunnen leveren... en b, ook Nederland een stuk toekomstvaster zou kunnen maken. En wat krijg je dan? In de ene hand heeft Rutte de kaasgaaf. In de andere hand heeft hij dus de bottebel. En die landt op het KNMI, de de kunst en cultuur. En dat zijn allemaal relatief kleine bedragen... waar je nooit 18 miljard mee vult. Maar waar je wel keihard ingrijpt... in sectoren die juist belangrijk zijn voor de positie van Nederland in Europa... de positie van Nederland in de wereld. En daar vinden wij van dat het uh, juist wel een kaasschafkabinet is... maar een bottebel op plekken waar die nou juist uh, niet zo hard neer zou moeten komen. Dus wij vinden dit wel visieloos. Ja, nee, fysioos. dat zijn dus ook, dat zijn ook keuzes. <laughs> Nee, kijk, we dat, zitten... was, dat, was een, dat was een arrogant lachje. Ja. Meneer ja, Van Vliet. <laughs> ja. kijk, we, we zitten in Nederland. Dat betekent dat niemand van ons 76 zetels heeft. Het gaat dus altijd om een mix van standpunten. En dat betekent ook dat als je verantwoordelijkheid wil nemen en wil dragen... moet je altijd ergens iets van water bij de wijn doen. Sommige maatregelen die dit kabinet neemt doen nu eenmaal pijn. Het is een kwestie van keuzes maken, zoals collega Plasgaard zegt. Maar eh, het is wel noodzakelijk. Daar hebben wij voor getekend. We zullen een, sol een solide samenwerkingspartner eh, zijn. Volgens mij zijn we dat nu al. En uh, wij durven dus wel keuzes te maken in de hoop dat wij een stukje van wat per se voor ons belangrijk is binnenhalen. Ja. Niemand heeft 76 zetels dus, maar we doen wel mee. En we laten zien dat we dat op een betrouwbare manier doen. Dat is inderdaad ook niet onopgemerkt gebleven. Want Wilma zei over de PVV namelijk dat ze de ene verkiezingsbelofte breekt om een andere te kunnen houden. Dat zijn inderdaad keuzes maken. Wat, wat vindt u daarvan, uh, mevrouw Plas? Ja, in alle eerlijkheid, er maakt elke politieke partij zich uh, op een gegeven moment schuldig aan. In een coalitie zitten uh, is uh, concessies doen, oppositie voeren is dat soms met ook... De... PGB en zo bijvoorbeeld. Nee, nou ja, dat is een beetje. Vrouw, want het PGB nee. is voor ons nog steeds een heel belangrijk uh, uh, instrument en dat blijft ook overeind. Maar we willen het wel houdbaar houden mm -hmm. voor de toekomst. Um, maar los daarvan, uh, wat ik zeg uh, in, in de coalitie zitten is, uh, is concessies doen. Dat betekent ook als je oppositie voert is waar je misschien wel in de coalitie het mee eens zou zijn geweest, omdat je nu in de oppositie uh, zit mm. maak je een andere afweging. Dus er zijn standpunten die je graag overeind had willen houden en die je niet droog houdt. Uh, daar moet je eerlijk over zijn in zijn uh, overzichtelijke uh, over communiceren En dan uh, duurt eerlijkheid, wat mij betreft, het langst. En uh, uh, vindt u zelf eigenlijk, meneer Plasterk... dat u voldoende uh, uh, de gelegenheid te baat neemt... om daar bijvoorbeeld uh, de mensen op te wijzen? Ja, voortdurend. En We komen binnenkort ook bij Prinsjesdag met een tegenbegroting. We zullen laten zien, met een begroting die ook sluit... Ja. Uh, dat je op andere manieren dat ook kunt doen. Maar dan wordt het weer een wedstrijdje boekhouder waar Wilma het over nee, had. Nee, uh, ik, ik benadruk dat omdat... Dat, Eerlijk gezegd, de rechtse partijen altijd de neiging hebben... om te doen alsof sociaaldemocraten een gat in de hand hebben. Terwijl als je terugkijkt naar de geschiedenis, is er eigenlijk een hele goede van Willem Drees via uh, Liefting, noem ze allemaal maar op. Wim Kok heeft 18 miljard uh, gulden bezuinigd in die tijd. Dus daar gaat het niet om. We willen allemaal dat huishoudboekje op orde. Ja. Maar de vraag is, wie betaalt dat? En noem nou de hypotheekrente aftrek. Het is een bekend onderwerp. Ja. Mag niet onder dit kabinet. Um, Camille Eurlings in het vorige kabinet had een goed plan om de files op te lossen met de kilometerheffing. Dat mag niet in dit kabinet. Dus je hebt een beetje een soort loop. Uh, Lose, lose situatie: van als, als, als we het goed vinden dat jullie de files laten staan, dan mag jij de woningmarkt op slot houden. Ja. U bent dus ja, een lose-lose situatie. Goed, dat, dat, maar daar, daar bevindt u zich toch zelf in. Wat mij opvalt is dat nee, u nee, zegt. Nee, nee, nee, dat is zo. De coalitie. Nou ja, die u maar niet goed, maar wat, u, wat, wat mij opvalt is dat u zegt. Ja, we, we moeten wel zo'n een tegenbegroting. Want, want uh, wij krijgen altijd het verwijt dat we een gat in de hand hebben. Dus ook wat dat betreft. Betaalt, bepaalt de VVD uw agenda. Nee, nee. Ik wil alleen maar even. Want er wordt zo gezegd. van ja, we moeten de, de boekhouding op orde brengen. Daarvan zeg ik. daar ben ik het mee eens. Alleen je kunt dat doen op een manier waarop het eerlijk verdeeld wordt. en waarop je investeert in, het, in onderwijs. En in andere dingen die van belang zijn voor de toekomst. Of je kunt een hele benepen conservatieve agenda hebben. En dat is wat dit kabinet doet. Ja, voor ja maar vooralsnog ben je niet in staat om het alternatief te presenteren. En dat gaat Ja, ja dat doen we wel, alleen u stemt er niet. Dat, dat voor. alternatief is er wel degelijk. Uh, ik denk dat in ieder geval de Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks. En zeker ook D66 allerlei alternatieven hebben om zelfs aan 18 miljard fluitend. Wij komen fluitend aan 18 miljard bezuinigen. Dan als gaat het weer over die 18, 18 nou ja, miljard. Het mag 18, ook 16 miljard 18, zijn. 18, Nee, het mag, geld. Ook, het mag ook wel 20 miljard zijn. Laten we één ding heel realistisch zijn, want dat boekhoudbeeld uh, is wel leuk, maar als je in dit kabinet iets wil, dan moet je in ieder geval niet komen met plannen die uh, totaal geen uh, bezuiniging voor de staatskas oplevert. Het is een feit dat Nederland gewoon weer gezond moet worden en dat er bezuinigd moet worden. In ons verkiezingsprogramma stond 15 miljard, dus in die zin uh, is het helemaal niet zo gek om uh, boekhoudkundig ook op okay. orde te hebben. Maar hoe kan het dan zo zijn dat uh, mevrouw Hennis uh, daarnet zei ja, wij kunnen lekker, nou, dat zei ze niet, maar nee. dat, dat zag ik eruit, <laughs> wij kunnen lekker achteroverleunen. Nee, nee dat, uh, dat want, absoluut want niet Want het gezet. is aan de oppositie, dat hebt u wel gezegd, het is aan de de oppositie om met alternatieven te komen. Nee, ja, dat doen ik we heb, dus voortdurend, nee. alleen dan wordt er over gestemd en dan sluiten zich de rijen van die drie ja. uh, partijen. Die ik leg gevonden. mevrouw Hennis iets in de mond waarin okay. je tegen zij wil protesteren. Nou nee, maar ik bedoel achteroverleunen. Ik, ik en mijn collega's ook van CDA, PVV, maar uh, ook vanuit de VVD werken zich elke dag helemaal suf uh, om de juiste boodschap voor het voetlicht uh, te, te krijgen. Um, dus het is geen kwestie van achteroverleunen. Okay. Het is keer op keer duidelijk zijn in wat je wel kunt en wat je niet kunt, en de keuzes die je maakt en de af die daarbij om de hoek komen zeilen. Dat is van belang en dat is wat we elke dag doen en waarvoor we hopen draagvlak te creëren. En dat is ook precies wat recente onderzoeken weer laten zien. Mensen vinden sommige keuzes pijnlijk, maar begrijpen ze uiteindelijk wel. Van Vliet. Ja, en die kijk of iets eerlijk is. Dat hangt natuurlijk van het perspectief af ja. van waar je het bekijkt. Hè? Dus als we in de volgende periode de PVDA in de regering zit en wij niet, hoeven <coughs> continu dus niet eerlijk. Dat verwacht u? Maar ja, nee, dat wacht ik helemaal oh. niet. Ik doe vaak een science fiction, ik Oeps. lees veel science fiction boeken. Maar u sloeg net, mevrouw Polak, de, de spijker op de kop. Werkelijk over... waar, ik was het ja, niet ja, bewust. Nee, maar u deed het wel, want u had het over 18 miljard, 18, 18, 18, 18. Ja. Iedere keer het, uh, het gezeur over de centen. Maar ik zeg ook tegen de oppositie hier aan de tafel... jullie moeten toch een prachtige tijd hebben met deze gedoogvariant... waarin nou. er zoveel meer ruimte is dan bij de vorige kabinetten... waar je, uh, waar je echt op slot zat als Ik ben het in, tot slot in die zin helemaal met uh, de heer Van Vliet eens... Dat die wisselende, uh, meer die, die gedoogconstructie biedt wel kansen. Tot nu toe zie ik alleen wel dat met name de onderwerpen... waar niet veel uh, grote hervormingen en geld uh, een rol speelt... dat daar wat kan gebeuren. En dan denk ik aan ritueel slachten. Dan denk ik aan de, uh, de, de situatie uh, het het uh, open internet. Daar is echt een, een nieuwe coalitie ontstaan die een uh, resultaat boekt. Maar op het gebied van de echte grote hervormingen... daar vind ik dat dit kabinet steeds uh, de hand wegslaat. De uitgestoken hand van de oppositie. En dat vind ik wel teleurstellend. En daar had ik ook wat meer verwacht van dit kabinet. Ja, die hele grote hervormingen moeten ook draakvlak hebben... Hè? Als de meerderheid van de mensen zegt nee, die hypotheekrenteafdruk, laat die nou eens een keer met rust. Hou op met dat gezeur, want we zitten al zo moeilijk met de huizen. Dan zeggen wij, nou dan luisteren wij naar Je die kunt mensen. We moeten ook een keer leiderschap tonen. En soms zeggen soms moeten bepaalde dingen uiteindelijk gebeuren. Dit systeem, we hebben echt een, een stelsel wat nergens anders in de wereld bestaat, het is helemaal over Prachtig de top. top. En waarbij mensen gestimuleerd worden, zoveel mogelijk lenen, lenen, lenen. Dat is niet goed voor de mensen, niet goed voor de economie. En daar moet een keer een eind tot komen, dat weet ook iedereen. Goed, dames, heren, rust even uit. Uh, uh, want wij gaan met z'n allen luisteren naar cabaretier. Jeroen Woe en zijn visie op de vraag waar de politicus van morgen aan moet voldoen. Daar zitten ze, de vier politici van morgen, de Beatles van de nieuwe politiek. En als je zo naar ze kijkt, dan moet je concluderen... om straks na de zomer te schitteren, ben je of jong en onbekend... of exact het uh, tegenovergestelde Ronald Plasterk. Maar wat moet je nog meer kunnen als politicus van de toekomst? Je moet vriendjes kunnen maken. De politicus van morgen weet dat een zekere meerderheid niet meer bestaat. Dus je moet voor alles blijven shoppen. De kamer rond, op zoek naar steun, gewapend met koffie en gebak. Vriendjes maken, voor alles blijven shoppen, maar nooit shoppen op zondag. Want dan komt het nooit door de Eerste Kamer. Social skills zijn belangrijk. Dingen leuk vinden, dingen niet leuk vinden. Vrienden maken, sneller dan op Facebook. Even voor meneer Plasterk. Plasterk Facebook. Dat is een soort telefoonboek... maar dan met plaatjes waarop iedereen zegt wat hij doet. Niet te verwarren met de politicus van morgen... die juist doet wat hij zegt. En je mag alles zeggen zolang je maar een duidelijk onderscheid maakt... tussen moslims en de islam. De politicus van morgen moet bondig zijn. Alles moet passen in 160 tekens. En je moet twitteren tot je erbij neervalt. En niet alleen na de debatten, maar vooral ook tijdens de debatten... wel even goed uitkijken dat je verbeterd niet ziet... want anders gaat de blackberry in de la... en krijg je hem pas na het debat weer terug. De politicus vanmorgen zegt nooit hekje, maar zegt hashtag. Zegt nooit apenstaartje, maar zegt et. Het apenstaartje mag nog wel, maar de aap eerst even verdoven voordat je hem slacht. De politicus vanmorgen mag nooit meer knikkenbollen tijdens het debat, want politiek 24 ziet alles. En mocht je toch onverhoopt van verveling lang uit over je tafel liggen, dan zeg je gewoon dat je lag te plenken. Even voor meneer Plasterk, planken. Dat is, uh, is stil liggen en niks doen. Dat mogen wij nu pas vanaf onze 67ste. Je mag ook eerder gaan plenken, dat mag wel, maar dan krijg je minder geld. Later plenken mag ook, krijg je meer geld. Of althans, als het aan de FNV ligt. Wacht, waar ik FNV zei, moet het zijn Agnes Jongirius. En waar ik althans zei, moet het zijn FNV-bondgenoten, stop de tijd. politicus van morgen weet dat als je een microfoon onder je neus krijgt, dat je dan snel en bondig moet antwoorden. en je one-liner zo vaak mogelijk herhalen. En als je een roze microfoon onder je neus krijgt, niet je instinct volgen, niet weglopen, maar vriendelijk lachen om de slechte grapjes. Want iemand met veel blond haar heeft altijd veel meer macht dan je denkt. De politicus van morgen weet dat informatie. Lekker helemaal niet moeilijk meer is. Je laat gewoon een harde tweet. USB-stick laten slingeren is zo 2009. En even om mijn past naar 2009, ja, toen was u nog minister van Cultuur, weet u nog cultuur, dat had je toen nog. De politicus van morgen zal het liberale denken moeten adapteren. Er zit niets anders op. Voorlopig is het ieder voor zich. Je moet je eigen boontjes doppen en pas in godsnaam op voor kiemgroenten. De overheid is niet meer de liefdevolle, zorgende moeder... maar de man die op zondag het vlees komt snijden en er wordt flink gesneden. Het mes gaat er behoorlijk in. Bezuinig is het woord van 2011. Kortom, et de politicus van morgen. Hou de nuance. Hou het liefdevol, maar hou het vooral binnen 160 tekens. Hashtag veel succes. 4040. Jeroen, hoe ja, 140 ja, 140 okay. ja. was dit? Zijn het 140? Het, het zijn 140. 140 tekens. Maar het was, ja. Ja. het was fantastisch. Ja, fantastisch hoor ik hier. Ja, het ja, uh, grappig, to the point. Zou bijna een politicus van morgen kunnen zijn. Ja, voelde u zich aangesproken? Ik denk dat het goed is om je als politicus altijd wel aangesproken te voelen. Dus ja, ik voelde me ook aangesproken. Het is goed om je aangesproken te voelen, dus voelde ik me aangesproken. Nou ja, dat is, de, dat is een soort redenering dat ik van mezelf probeer uh, in sluimerende zinnen die goed ontleed zijn uh, door de presentator uh, Polak. Ja. Dat, dat ik mezelf misschien wel een goed politicus vind als het gaat om dat je moet luisteren naar wat gezegd wordt, laat ik het zo zeggen. En dat probeer ik in ieder geval wel altijd. Oké, okay. voelt u zich aangesproken, meneer Pleijer? Ja. Dat is een beetje een rare vraag. U werd aangesproken. Ja, ja. ja ik, ik probeer voor mezelf dan juist een beetje, wat dat heet, een prikkelarme omgeving te creëren. Dat Hoe? is, je wordt al. Nou ja, die wordt de hele dag, als ik s'avonds thuis kom, heb ik nog 200 e-mailtjes staan. Dus je kunt de hele dag. De websites, alles, de blackberries. Dus als je er ook nog gaat zitten tweeten... dan denk ik, ja, je moet toch ook even de rust op een gegeven moment hebben... om eens iets te lezen, om even ergens over na te denken. Er zitten tegenwoordig mensen met elkaar te praten. En er zitten ze ondertussen een sms te doen. Dus denk, jongens, we maken onszelf ook gek. Dus ik, voorlopig, denk ik, blijf bij jezelf. En ik heb helemaal niet de neiging om de hele dag na te gaan zitten tweeten. Meneer Van Vliet, u hebt er sinds, sinds één dag hebt u een, een Twitter-account. Twitter dus, mm -hmm. Ja, um, klopt, ja. Voelt u zich aangesproken door deze column... En door wat plasterijks, Nou, door die kolonisten uh, daarnet wel. Want hij had erover kort en bondig. Dat spreekt mij aan. Iedereen die mij in de Kamer ziet acteren, die weet dat ik het kort en bondig hou. Ik sta daar niet te debatteren om te debatteren. Maar omdat ik iets van de minister wil weten of iets voor elkaar wil krijgen. Dat kort en bondige, dat kan aan mijn mening bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen kiezer en gekozenen. Ja, mag ik even daar iets over aan? Want kort en bondig, dat is omdat ik iets gedaan wil krijgen, zegt u. Maar is het dan ook niet handig uh, om bijvoorbeeld te weten waarom u iets gedaan wil krijgen? Wat daarachter zit? Wat de achterliggende gedachte daarbij is? Dan vraag ik daar heel kort na. Nee, ik bedoel in dit geval bij uzelf. U wilt iets gedaan krijgen. Mm -hmm. uh, waarom wilt u iets gedaan krijgen? Wat wilt u? Hè? De gedachte die daarachter zit. Ja, voordat ik een vraag stel, weet ik ook wel waarom ik hem stel. Nee, maar dus misschien is het leuk voor ons om te weten. Ja, dan kun je dat met haar vragen. Oh, dan moeten we het u vragen. Dus het is niet zo... U lacht daarom, mevrouw uh, Hennis. Nee, omdat uh, de heer van Vliet is zo lekker direct. Uh, daar ben ik ook wel opgesteld. Uh, maar wat leuk was van de column net... en ik denk dat we dat hier allemaal uh, wel terugzien... is dat je met een kwinkslag geconfronteerd wordt... ook met uh, de minder mooie kanten van, uh, van het debat en de politiek. En daar hou ik eerlijk gezegd wel van. Het is goed om een beetje scherp uh, gehouden te worden. En dat is, en dat zou ik nog even tegen collega Plasterk willen zeggen... precies waar Twitter zo goed voor is om ook bij de les te blijven. Want het is een hele directe vorm... van. Democratiebedrijven en mensen uh, die uh, houden je scherp, complimenteren je ook af en toe, uh, maar geven ook kritiek. En ik denk dat het uh, prima is om daarmee uh, direct geconfronteerd te nou, worden. Ik vind het ook prima dat iedereen doet, hoor. Bij die voortdurende behoefte aan, aan permanente feedback, ja, je kunt ook drie keer per dag uh, een reactie krijgen op dingen die je doet. Dus dat is, dat is even, maar dat is een keuze voor iedereen, oh. hoor. Moet je zelf Gelukkig okay. de keuzevrijheid. Uh, ja. ja, maar wat, wat zat er in die kolom? Wat zat er in die kolom uh, waarvan u zegt dat houdt mij scherp? Nou ja, er werd natuurlijk met een kwinkslag uh, gerefereerd naar het onverdoofd slachten. Waar heel veel uren uh, aan besteed oh, okay. is. Uh, uh, het debat uh, terwijl ongeveer de halve wereld uh, uh, uh, afbrandt. Ja, laten we eerlijk zijn. Hè? Dus dat soort dingen. Um, dat dus kwam helder terug in deze bijdrage. Nou, we, we maken in de Tweede Kamer natuurlijk kleine dingen soms heel groot... en grote dingen soms heel klein. En dat is best wel een ongrijpbaar proces. En daar hebben we met z'n 150 in de Kamer natuurlijk allemaal een weg in te zoeken. En dat, is, dat vind ik soms ja. nog wel heel lastig. En dat we het op een grappige manier wel, uh, wel Oké. Okay. Nou, we, we hadden het voor, voor de column... Zal ik, we hebben nu voor en na de column. We voor de column hadden we het over dat uh, het altijd ging over geld. Altijd ging over financiën. Um, um, daar, wilde ik in, daar wilde ik nu van af. Laten we gewoon aannemen dat deze tijd in elk geval vraagt om een, een financieel kader als uitgangspunt voor alle politiek. Um, uh, maar dan is de vraag wel... Uh, we hadden het er net al even zeilings over met uh, Van Vliet... is het dan te veel gevraagd om politici te laten uitleggen... waarom we dan bijvoorbeeld beter worden van bezuinigen? Waar is het ideologische kader achter de bezuinigingen? Dat, dat wil ik eigenlijk nu aan jullie voorleggen. Uh, um, you know? Nou, ja, dus, het, het, het, het begint al bij de bezuinigingen. We zitten... Nog even los daarvan, we zitten midden in een, in een wereldcrisis. We zitten in een ja, grote precies. economische nee, maar goed, crisis. Dat, daar gaan we dus van uit. Nu gaat het om de, de, de, de ja, biologische kader. Waarom daarvoor... je waarop bezuinigt en waarom we daar beter van zouden het, het, worden. Het, het kan mij... Ik voeg er even aan toe, het gaat niet alleen om de bezuiniging. Daar zijn we het over eens dat dat moet gebeuren. Maar het kan dat over twee weken in een Europees land het licht uitgaat. En dat er een hele grote stront uitbreekt in, in, in de eurozone. En dat het ook voor Nederland hele grote schade oplevert. Dus er even los van die bezuinigingen. Dat is een apart probleem. Die crisis in de euro en, en in de financiële sector. En ik denk dat uh, de ideologie daarachter voor wat mij betreft... en dat is voor mij ook een reden geweest echt om, om nu te zeggen... ik wil graag de Kamer in en daar financieel woordvoerder worden... is om... Die financiële sector te proberen duurzaam te maken. Dus te zorgen dat de ramp die er is gebeurd na de val van Lehman, dat die zich niet herhaalt. En die is uiteindelijk door mensen veroorzaakt. Dat is een gevolg van een van nou, in de tijd van Reagan en Thatcher een, een, een vorm van doorgeschoten liberalisme. Ja. En ik denk dat we in ieder geval vanuit de sociaaldemocratie moeten proberen daar een antwoord op te vinden. Mevrouw Hennis. Ja, u vroeg naar de ideologie. Ja, de, waar is het ideologische kader op heden? Ja, het ideologische kader voor de VVD en dus zeker ook voor mij... is uitgaan van de eigen kracht. Uitgaan van de eigen kracht uh, die waarover elk individu beschikt. En de overheid zorgt natuurlijk, draagt natuurlijk zorg voor de mensen die het niet alleen kunnen. Maar uiteindelijk kunnen mensen veel meer uh, dan zij soms zelf onderkennen, erkennen. Mm -hmm. En dat is waar dit kabinet ook wel duidelijk uh, op inzet. Hè? Maar wat ik, wat ik erbij zei, bij, die, bij dat ideologische kader... was: um, um, zou het niet dienstig zijn om ook te vertellen... wat mensen dan beter, waar die bezuinigingen toe dienen... wat, wat, wat de sector waarop bezuinigd wordt, wat die daar beter van wordt... Ja, we kunnen nu alle bezuinigingen af. Ik uh, word uitgelachen door meneer Van Vliet. Nee hoor, nee, maar dat, maar dat we kunnen ook zo alle bezuinigingen nemen. aflopen. Maar als we kijken naar de uh, uh, cultuursector. Ja, dan zetten we natuurlijk in op cultureel ondernemerschap. Als het gaat om de kinderopvang. dan is het eigenlijk wat vreemd dat de overheid subsidieert voor uren. waarin niet gewerkt wordt door de ouders. Hè? Dat, zijn, dat zijn allemaal zaken die begrijpelijkerwijs. Uh, best uh, voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Nou, ik vind dat verhaal van. van wat voor ons heel belangrijk is... dat iedereen gewoon een kans krijgt in dit land. En een deel moeten mensen echt zelf doen. Daar sluit ik me aan bij, bij collega Hennis. Maar een deel moet de overheid ook een rol spelen. En volgens mij gaat het ideologisch kader over... wat moet de overheid wel doen en wat moet de overheid niet doen. En ik denk dat het probleem van dit kabinet is... of we dat uitleggen aan de mensen... en daar hoor ik Van Vliet dan graag ook even over... want die zit wel te lachen. Maar ik denk dat het kabinet heel veel moeite heeft om het uit te leggen... omdat ze het zelf soms gewoon niet weten. Omdat ze dus maar een aantal keuzes hebben gemaakt... misschien wel met die 18 miljard in hun achterhoofd... geen echte grote keuzes gemaakt hebben. Dus het maar een beetje bij elkaar graaien. Ja, en dat uitleggen is natuurlijk een stuk lastiger dan wanneer je een visie neerlegt. En volgens mij zou ik dat. Ik zou daar niet zo hard om lachen, maar ik zou er hard over na gaan denken. Of niet? Ja, hij heeft nu tijd over lachen, lachen, lachen. Waar ik hier om lach is het uitgangspunt van mevrouw Polak. Zij vraagt. Ach. Gelukkig. Zij vraagt aan ons vieren, waarom vindt u ideologisch dat bezuinigingen zo goed zijn en alles beter maken? Nee, nee, dat, nee dat, dat, dat vroeg ik gek genoeg niet. Ik, ik vroeg dat als je bezuinigt, dat je dan misschien dat in een, in een ideologisch kader moet plaatsen en moet zeggen uitvrijf, waarom je erop bezuinigt. Ja. En wat, dat, wat, wat die sector waarop bezuinigd wordt, daar dan beter van wordt. Ja, nou dat laatste, daar gaat het mee om. Volgens mij bezuinig je niet in eerste instantie omdat je iets beter wil laten zijn. Oh, Kijk, de, de, de, het uh, wordt de, gewoon slechter. De, soms wel. Doe je dat is eerlijk? Maar dat maakt doet, u niet nee? uit. Nee, dat zeg ik niet. U vroeg mij of dat feitelijk ja? zo kan zijn. Ja. Maar kijk, de Socialistische Partij, de letters SP, die staan voor Sint-Piet. en Piet, Je kunt aan de zijkant blijven staan en roepen dat je altijd kunt blijven uitdelen. Maar dat bestaat niet. De centen zijn er niet. Je kunt iedere euro in Nederland maar één keer uitgeven. Dat vindt ook de PVV in waarheid als een koe. Als je vervolgens de keuzes moet maken waaraan je die centen aan kunt uitgeven. Dan hebben we allemaal een eigen verlanglijstje, allemaal een andere mening. Iedereen heeft een lobbygroep en een belangengroep. En iedereen komt daarvoor. Maar op. denk nou eens aan die, aan die tramconducteur, Verhoeven. die Haagse tramconducteur, die buschauffeur. Ja. De PVV steunt de plannen om 100 50 miljoen op het openbaar voer in de grote drie steden te steunen. Niemand begrijpt waarom de PVV dat steunt. Niemand begrijpt ook waarom de VVD en de CDA dat zijn. Het is namelijk gewoon een kaanslagmaatregel die leidt tot niks. Dat kun je niet uitleggen. En dat vind ik dan dus een voorbeeld van de manier waarop dit kabinet zich in de vingers aan het snijden is. Omdat ze gewoon niet meer weten waarom ze voor iets kiezen. En de enige reden waarom ze voor iets kiezen. Ja, we hebben onze handtekening gezet. Het staat in het regeerakkoord. Dat zijn de fantasieloze ja, redenen die we hebben gegeven door mevrouw Hennis. En dat is in feite een duidelijk een ideologische keuze. Nou, we zeggen een kleinere overheid. Mensen moeten hun eigen boontjes. Maar Waarom, waarom zou de overheid dingen moeten doen? Ja. Dat is een keuze. En dat is inderdaad vanuit een bepaald wereldbeeld: van alles naar het individuele, naar, naar het persoonlijke winst vertalen. Dat is een, dat is een liberale ideologie. Ja, maar, met... maar, dat is, maar dat is nou net één waarvan ik zeg... daarmee verlies je ook veel. Want je moet nadenken... over in wat voor soort land zou je willen leven. Wat voor soort voorzieningen vind je van belang. En dat geldt voor het onderwijs, dat geldt voor de cultuur... dat geldt voor de wetenschap. En dat sneuvelt nu. Met, met alle ja, dus... respect, maar de mensen... maar de eigen woontjes laten doppen, dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt voor de VVD is dat... heel veel mensen over heel veel kracht beschikken... waar nog veel meer gebruik kan worden gemaakt. Dus ga nou daarvan uit. Uitgaan van de eigen kracht. Dat, is, uh, dat ja. is het uitgangspunt. Ja, het dat is iets heel man. anders dan mensen de eigen boontjes laten doppen. Want ook dit kabinet staat voor de mensen die echt steun van de overheid nodig hebben. Nou, maar dan moet je bij die PGB-demonstraties uh, nog eens kijken... en die 90% van die mensen die dat persoonsgebonden Goed. budget verliezen. U er zitten zult... een hoop mensen bij die het nodig hebben. Dat heeft. zal u niet ontgaan zijn. Inmiddels is de althans de mensen hier aan tafel niet... Inmiddels is heel zachtjes, dus u als luisteraar waarschijnlijk wel... maar heel zachtjes zit de jury binnengekomen. Uh, Judith Bos en Mark van. Judith Bos, die gaan alle vier... Ze kijken. Nee, dat valt er. Ja, meneer Chavann, ja, hij kijkt een beetje ernstig. Uh, Judith Bos, ietsje, ietsje minder. Uh, die gaat het erover hebben hoe u zich alle vier presenteert... en maakt over uh, of u inhoudelijk overtuigend bent. En als we dan nog tijd hebben, kunnen wij uh, misschien nog even met u praten... over hoe u dan aan uw profiel gaat werken. Dat is maar de vraag. Judith Bos, hoe, hoe hebben deze vier zich uh, gepresenteerd? Mevrouw Hennis zit al met haar hand voor de ogen. Maar Goed. Dit, even voor alle duidelijkheid, de beoordeling was voor mij nieuwe informatie. Ja, ja, dus ik ja, benieuwd wat ja, ja, je ja. nu gaat volgen. Ja, ja. Kijk, ik heb natuurlijk een klein beetje getwitterd en gezocht oh, ja? en gedaan. Nee. Ik wilde natuurlijk wat meer weten en wat zien en wat horen van, van jullie. Ik tutojeer jullie, want ik ben ver weg de oudste hier, dus uh, dat mag wel. Ja, zeker. Ja. Um, jullie vergeten alle vier dat de stem, je stem het vervoermiddel is van je boodschap. Nou, je vergeet het niet helemaal. De ene doet het wat actiever dan de ander. Maar je kan zoveel meer met je stem. Beter, actiever, enthousiaster, wervender. Als jullie in de discussie zitten, dan komt er... niet bij allemaal, ik zal het zo meteen wat nuanceren... dan komt er een beetje een, een vervlakking. Dan komt er een, een algemene discussietoon. En dan haakt de luisteraar af ze zien niet jullie gezichten erbij. Sommigen kijken wat feller, dat zien de luisteraar niet. Realiseer je in het vervolg van je carrière... dat je je stem veel actiever moet gebruiken. Ja? Dan ben je wervend. Goed, dan even een paar details. Uhm. Roland, jij hebt de neiging om bijvoorbeeld eerst te zeggen... ja, dat klopt wel. Of dan zeg je, nee, dat ben ik niet met u eens... En dan kom je met je verhaal. Ik zou dat weglaten. Oh, ik vind het wel duidelijk. Dat is zonde van je tijd. Ik zou direct met je antwoord komen. En jij bent typisch iemand die een heel stevige stem heeft. Lekker, stevig geluid neerzetten. Maar ook daar mag je in nuanceren. Want als je altijd stevig bent... Dan ben je niet meer stevig, hè? Dan wordt het ook monotoon. Dat is heel belangrijk. Voor de goede orde, dit is even radio. Dit, is dus, dit gaat over Roland van Vliet van de ja. PVV. Ja. Ja, ga door. Nee, het, nee ja, ja, ja, ja, ja, je zei okay. Roland, maar dat weet ja, iedereen. Na nou, nou, drie kwartier weet, weet iedereen ja, wel wie nee, ja, Roland is, okay. toch? Goed. Begrijp je wat ik ermee bedoel? Ja. Als je te veel klemtonen legt, dan is er niks meer belangrijk. Dus je mag meer nuanceren. Mag ik daar even iets kort op zeggen? Heel kort. Ik, ik ben gewoon mezelf, hè? dus, dus ik, mijn leven lang ben ik al zo. En dan is het heel moeilijk om daar iets aan te veranderen. Ja, maar het kan heel goed. Het zijn vaardigheden die je kan leren. En dat weet ik echt. Ik geef al 25 jaar presentatie en mediatraining. Dus ik weet het. zijn vaardigheden En dingen dit, die... dit, dit kunnen we al allemaal heel goed doen. Want we, we verwachten enorm veel van jullie. Jullie zijn genomineerd Precies. als de politici voor de toekomst. Dat moet ik er even bij zeggen. Dus dat het niet lijkt alsof jullie nu als kleine jongens... respectieve meisje... <lacht> Dank uh... voor deze zoveel woorden. <lacht> Oké, okay. ga door jullie. Goed. Um, Dank voor de tip. Wat ik erg leuk vind van jou... ik zet het meteen bij, uh, Kees Verhoeven... is dat je voortdurend in de discussie zelf het initiatief neemt. Je wacht niet tot Clary uh, zegt... Uh, Kees, wil jij wat zeggen? Nee, hups, je springt er middenin. En dat doe je kort en puntig. Ja, stevig. Um, vergeet niet om te zeggen... D66 in plaats van onze partij het zijn vier stemmen. En dan weten we even niet meer dat jij van D66 bent. Maar is toch natuurlijk een continue mogelijkheid... om je partij eventjes in het zonnetje te zetten. Ronald Plasterk. Jij bent de eminence griezen van deze vier. Dat straal je ook een beetje uit. De vraag is, wil je dat uitstralen? Toen... Toen het ging over dat twitteren... toen had je heel duidelijk een beetje gas teruggenomen van... laat mij nou oh maar, ik heb behoefte om, uh, aan contemplatie, zou ik bijna zeggen. Um, maar dan speel je dus heel bewust de wat oudere, ervaren politicus. En de vraag is... Is dat verstandig vandaag ja. de dag? Ja, toch. Ik herken er wel eerlijk gezegd veel van wat Roland zei. Want ik heb ook de lijken om te denken: de vragen zijn wel moeilijk genoeg. Concentreer je dat nou maar op en probeer het met de waarheid. Dus, dus ja, dit is mijn opvatting op dat punt. Dus het is niet onderdeel van een grandioos plan om op een bepaalde manier te presenteren. Nee, nee, nee, dat begrijp ik ook wel. En ik begrijp ook best wel dat je, dat je bij jezelf wil blijven. Ja. Alleen, mijn vraag is. Is het niet verstandig om daar misschien toch iets aan te doen? Ja, mag ik, mag ik, het ik iets anders vragen? Ja? Even tussendoor, want je zei: ik hou me gewoon bij de waarheid. Maar wat Judith Bos hier zegt, heeft niets met je nee. houdt met de waarheid of niet bij de waarheid te nee. maken. Nou, je vraagt: waarom de twitter je rediseren. niet, dan, dan zoek ja. ik echt naar wat is dan ongeveer de reden. En de reden uh -huh. is dat ik gewoon okay. het gevoel dat je dat de hele dag doet, dat, volgens mij word ik daar niet beter van. Dus dat, dan leg ik dat uit. En dat is niet bedoeld om: ik ga nu eens even Eminence crisis uitstralen. Oké, okay. ja, ik, ja, okay. okay. ik ben zo blij okay. dat je ze niet tot het laatste hebt gehouden. Zit er komt weer spontaan in ik, eh, kijk, het Hij nee, neemt zelfs nu mijn rol over. Ja, leuk, dat hè. Ja. leider, ja, Die leider, Le Maar nu Janine Plas Plasgaard. Uh, Hennis Plasgaard. Ja, uh, Janine. Um, heet je Hennis of heet je Plasgaard? Plasgaard. Dat Hennis is Hennis Plasschaert. Hennis, mevrouw Hennis. Janine. He, Janine. Ja, Janine, ja. ja goed. Um, ik heb met buitengewoon veel plezier geluisterd... naar wat jij um, allemaal op die social media gedaan hebt. Want dat heb je hartstikke goed gedaan. Um, vanavond ben je wat bescheidener... Je, bent wat, uh, je hebt wat minder het woord genomen, wat minder ingesprongen. Je hebt een zware dag en morgen heb je nog één hele laatste zware dag, dat weet ik. Maar gebruik het medium, hè, gebruik het medium, radio, ook iets actiever. Televisie, daar scoor je waanzinnig goed op. Maar radio, dat, is, dat heeft iedereen in de auto aan. En daar mag je, daar mag je wat mij betreft, een beetje, uh, ik zou bijna zeggen, agressiever zijn. Maar dan wel op een leuke manier, hoor. Oké. Okay. Ja? Ja. Okay. Goed, nou, uh, denk even na, maar luister ondertussen, maar denk even na over al deze... deze dank voor uh, de adviezen. Uh, dank ja, voor goed. de adviezen. Uh, gaan het allemaal te harte nemen, hoor ik al. Uh, uh, is heel goed, hoor, heb ik ook altijd gedaan. Uh, Mark Chavan, inhoudelijk. Hoe vond u de vier inhoudelijk? Nou, ik vond ze alle, alle vier uh, actief uh, erin zitten. Ze hebben alle vier een handicap... Uh, maar een verschillende handicap. Als je voor de regeringscoalities werkt... dan moet je eigenlijk alles toejuichen wat er gebeurt. Ook al weet je vaak beter. Uh, en je mag vooral niet schitteren, want je fractievoorzitter... die heeft al moeite om zijn naam uh, enigszins bekend in het land te maken. Behalve bij de PVV, maar die zit niet in de coalitie. Dat is weer een aparte uh, voorrecht. Bij de oppositiekamerleden uh, hier aanwezig van de Partij van de Arbeid en D66... die hebben natuurlijk het probleem dat hun stem er zo vaak niet toe doet... behalve als de VVV, PVV even geen dienst heeft. Maar over al die interessante financiële volkshuisvesting... andere belangrijke onderwerpen, volksgezondheid... waar het deze week weer keihard toeging... Uh, mevrouw Hennis was daar wel wat uh, luchtig over, maar dat moet zij. En ik durf te wedden dat ze het er niet helemaal gelukkig mee is. Net zoals de staatssecretaris dat ook uitstraalde. Maar ja, je moet dan in die coalitie meedoen. En dat zijn dus twee redenen waarom in, in zo'n debat inhoudelijk... je op zijn minst met één hand achter je rug gebonden zit. En gezien dat feit vond ik toch vanavond... Dat uh, Kees Verhoeven van D66 en Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. toch wel wat vaker met de bal er vandoor gingen. en het woord namen als daar aanleiding toe was. en wat enthousiaster ook hun stem en hun microfoon gebruikten. En um, Janine Hennis en Roland van Vliet. Uh, met dat onzichtbare regeer- en gedoogbandje om hun hals op een of andere manier wat minder snel uit startblokken kwamen... en dus ook wat minder moeite deden om uit te leggen... waarom bijvoorbeeld die 18 miljard niet alleen heel goed is... voor het huishoudboekje, maar ook een heel interessant... en beter Nederland gaat opleveren. Want ze suggereren natuurlijk eigenlijk, en Mark Rutte suggereert... wij zijn ook Nederland aan het aanvegen. En het huishoudboekje moet kloppen. En daar is wel heel veel werk nog aan de winkel, bij jullie... Denk ik. Heeft het ook misschien te maken met, met het feit dat, uh, dat geldt voor alle vier, denk ik, dat ze een uh, probleem hebben met hun, hun, hun profiel? Bijvoorbeeld omdat uh, mevrouw, mevrouw Hennis Plasgaard uh, gaat over privacy. He, dat, dat, is uw, dat is uw portefeuille. Nou, ik ga vooral over openbare orde en veiligheid. Ja, maar, ook over, ja, goed, maar, goed, en maar ook over privacy. U hebt juist uh, ook heel veel dingen over privacy gedaan. Door u worden onze gegevens nu, althans, dat gebeurt nog wel, geloof ik... maar uh, niet meer opgeslagen, uh, uh, althans niet meer bewaard... Uh, onze vingerafdrukken van de paspoort. Paspoortwet, correct. Dus ja. um, um, ik, ik wou u daar nog even de credits voor geven. Nou, dat waardeer ik. Um, um, maar terwijl uh, privacy juist onder druk staat, juist... door het andere uh, deel van uw portefeuille, namelijk veiligheid. Dat het dus moeilijk is om jezelf een profiel te geven onder de omstandigheden. Nou, ja, mevrouw Hennis heeft een dubbel probleem. Niet alleen dat ze haar fractievoorzitter, die Stef Blok heet, uh, alle ruimte moet laten om, om bekend te worden en de VVD-gedachten onder woorden te brengen. Ze heeft in het Europees Parlement ook een hoe zal ik het zeggen, een libertaire VVD uh, uitgestraald dan ze nu binnen dit regeerakkoord mag zijn. Dat is een probleem waar ze ja. aan werkt, neem ik aan... door ook over openbare orde nu te gaan... waar ze wat dichter bij de burgemeester dikkerdak versie van de VVD kan staan. Maar ik heb de indruk dat ze daar heel hard aan werkt. Een duidelijker profiel... Nou, weet u, kijk, um, voordat we hier nu een hele discussie over privacy gaan nee, krijgen... Nee, gaan we maar als zeker niet Als heb ik natuurlijk justitie en veiligheid en ook privacy. Uh, dat is vaak aan elkaar gelinkt, niet altijd, maar wel vaak uh, gedaan. Ik heb een hele duidelijke koers gevaren als het gaat om uh, het feit... dat uh, de bescherming van persoonsgegevens heel goed hand in hand kan gaan... met een harde aanpak van veiligheid. Het één hoeft ander niet uit te sluiten. En wat ik nu zie, is dat de VVD in de Tweede Kamer... ook prima die lijn weet uit te dragen. Dus in dat opzicht uh, staat het niet haaks uh, op wat ik eerder heb gedaan. En ik begrijp heel goed, ik begrijp uw opmerkingen heel goed. Ik heb net ook gezegd als coalitiepartner, uh, doe je concessies, uh, ben je ook loyaal aan een bepaald uh, coalitieakkoord, hier en daar wringt het wat. Soms zijn keuzes best heel pijnlijk, daar moet je eerlijk over zijn, maar nogmaals, eerlijkheid duurt het langst. En, uh, en dat is wel mijn uitgangspunt uh, in deze periode. Nog even over dat profiel. Um, zo, Plasterk heeft, uh, zou het wel eens moeilijk kunnen hebben... met het feit dat hij oppositie moet voeren... terwijl, die, uh, terwijl zijn partij een bestuurderspartij is. Heeft het niet te maken met dat ze eigenlijk... Ja, je zei het eigenlijk al in, in een soort van, van, van, van analyse... Mm. dat zij iets moeten verdedigen... Uh, of, of iets moeten, moeten, moeten vertegenwoordigen... Um, wat niet natuurlijk bij ze past. Nee, de van uh, D66 de heeft, een, uh, heeft een apart probleem daarin. Uh, ja. En D66... Verhoeven heeft OV, het OV, openbaar vervoer MKB in zijn portefeuille. Dat zijn typische VVD-thema's. Uh, uh, van Vliet uh, die moet een PVV-verhaal een PVV bij de belastingen verzinnen. Ja, maar Daarom zei ik ook in het begin... <laughs> alle vier hebben hun eigen uh, handicap mee te slepen. Ja. D66 <laughs> is met GroenLinks... Uh, regelmatig uh, als een soort uh, alternatief uh, uh, coalitielid uh, in de running. Met Kunduz zag je okay. dat ze dolgraag wilden meeregeren. En dat... Dat maakt je profiel ingewikkelder op andere onderwerpen. dat wel hoor. Want, maar want je merkt groter. nu dat er dus PVV en SP... die kunnen op veel onderwerpen als het gaat over buitenlandse missies... inderdaad, of over de AOW-leeftijdverhoging. Eigenlijk het grote probleem van deze tijd. Of de euro, of Europa. Die gaan in een soort verzetsstand. En daarmee vertolken ze de mening van natuurlijk een aantal mensen in het land. Aan de andere kant heb je de mensen die gouvernementeel zijn. Ja, die, ga, die trekken dan naar het gouvernement, naar Rutte. En, en dat, dat brengt soms de Partij van de Arbeid in een lastige positie. Want wij blijven gaan voor wat wij vinden dat goed is voor het land. Oké, okay, goed. Jullie hebben er nu allemaal gehoord van zowel Judith Bos en Marc Chavann. Um, um, Janine Hennis Plasgaard, wat neemt u daaruit over? In een halve minuut. Uh, wat neem ik daaruit over is dat ik mijn stem op de radio nog beter moet uh, gebruiken. Iets meer agressie. Nou, dat hoor ik niet vaak, maar ik neem het graag uh, van je over. En uh, nee, ik herken natuurlijk wel dat het best heel moeilijk is om een duidelijk profiel uh, soms neer te zetten. Als je ook tegelijkertijd hele pijnlijke keuzes uh, goed uh, uh, moet communiceren. Uh, dus uh, de kritiek neem ik te harte en knoop ik in mijn oren. Kees Verhoeven. Qua presentatie uh, kan ik nog heel veel leren. Inderdaad ook zeggen uh, welke partij partijen vertegenwoordigt. Je stem goed gebruiken geldt natuurlijk voor ons alle vier. Uh, dus dank daarvoor. Um, en qua profiel denk ik dat wij de opdracht hebben... om ons verhaal heel scherp en duidelijk neer te zetten. Om duidelijk te maken waar we verschillen van dit kabinet... en waar we uh, het mee eens zijn. En als je dat op een consequente en goede manier doet... gaan mensen herkennen dat je een eigen verhaal hebt... maar niet altijd overal teugen bent. En dat is volgens mij onze, onze opgave. Hoe Vliet... Het verhaal van de stem, dat neem ik zeker te harte. Ik, ik, ik zal nog beter mijn best doen om op te blijven letten bij mezelf. Soms luister ik terug als ik iets op de radio heb gedaan... hoe dat dan klinkt. Een koningsaccent. Bijvoorbeeld. In mijn geval Limburg <laughs> is toch vooral. Ja. Ja. Het <laughs> ja. Ja. Ja. accent is niet duidelijk. Ja. Inhoudelijk is denk ik, de grote uitdaging... De, de, iedereen kent de PVV vanwege een aantal hoofdissues maar we willen inhoudelijk op alle domeinen van de samenleving mee argumenteren. En tot nu toe vind ik dat wij dat ook bewijzen dat we dat willen en dat we het kunnen. Ik als fiscalist probeer dat op mijn manier zeker ook voor de PVV. Passterk. Nou, voor wat betreft de vorm herken ik wel uh, dat ik denk dat door een paar jaar minister te zijn geweest ben je heel erg gewend in discussies om het naar je toe te laten komen. Dan ga je niet op puntje van je stoel zitten. Je wacht gewoon op een gegeven moment dan, dan spreek je namens de regering. En ik merk als Kamerlid moet je, moet je iets meer uh, je niks aantrekken van de gespreksleiding en gewoon wap er doorheen. En, en dat is aan de andere kant moet je daar ook je eigen weg in zoeken. Maar ik merk wel dat ik die neiging minder heb dan sommige van mijn collega's. Okay. Dus daar, en en daar inhoudelijk, begon ik eigenlijk net al over... is het natuurlijk voor ons een lastige positie. Want we, ja, we zijn een partij die altijd uh, verantwoordelijk willen zijn... en willen doen wat er goed is voor het land... en niet alleen maar vanuit de oppositie willen vuren. Uh, maar soms krijg je daardoor de situatie... dat je bijna de kastanjes uit het vuur moet halen... omdat een van de partijen dankzij de welke de regering er zit... Uh, dat weiger te doen. En, en dat is dan soms het dilemma voor ons. Ja, Sommige mensen blijven ook wat lang aan het woord.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 Uh, goed, we blijven alle vier, dat kunnen wij u ook als luisteraar beloven, uh, blijven wij u alle vier volgen. Kijken of u waarmaakt onze verwachting dat u de komende uh, jaar enorm val u, van u zal laten horen. In de tussentijd wil ik u alle vier bedanken. evenals Judith Bos en Mark Chafan voor hun, uh, ja, wat zou ik zeggen, hun professionele uh, en inhoudelijke uh, commentaar. Hartelijk dank daarvoor. Uh, we zijn aan het eind gekomen van... Uh, deze, uh, van, deze, uh, uh, ja, van deze aflevering van Het Oog uh, op Morgen. Uh, moet ik u nog wel even zeggen dat morgen hier Chris Keinen zit... en dat ik u nog een hele goede nacht wens. Het is tijd voor mij te gaan Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaret. En een laatste glas in steen Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Presenteert het zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met morgen Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Het is een heerlijk gevoel dat ik het vertrouwen van mijn collega's heb gekregen om leiding te mogen geven aan de fractie. Jolande Sap over haar hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen.